Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse grenspolitie zet vreemdelingen die vanuit Nederland naar Duitsland willen... niet meer zomaar terug de grens over. Daarover zijn nieuwe afspraken gemaakt met de marechaussee. Voortaan worden teruggebrachte vreemdelingen afgezet... op bijvoorbeeld een plek waar openbaar vervoer aanwezig is... om te voorkomen dat ze gaan rondwalen of overlast veroorzaken, zegt de marechaussee.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 In twee wijken van de Drentse hoofdstad stonden de afgelopen weken zeker tien voertuigen in brand. Waarschijnlijk zijn die allemaal aangestoken. De politie gaat vaker surveilleren en de gemeente heeft extra lantaarnpalen geplaatst... in de hoop dat felle lampen een afschrikwekkende werking hebben. Bewoners van de wijken in Assen hebben camera's opgehangen... of parkeren hun auto tijdelijk in een garagebox. Bondscoach Ronald Koeman is tevreden met de loting voor het WK Voetbal komende zomer... Hij noemt de groep waar Oranje in terecht is gekomen redelijk in evenwicht. Het Nederlands elftal neemt het in groep F op tegen Japan en Tunesië. De derde tegenstander wordt pas in het voorjaar duidelijk... als de winnaar van de playoffwedstrijden tussen Oekraïne, Polen, Zweden en Albanië bekend is. Nederland speelt de eerste wedstrijden in Mexico en in de staten Missouri en Texas... waar het in de zomer erg heet kan zijn. Het weer, vanavond blijft het droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen. En ook morgen regent het, vooral in de middag. Het is dan zacht met 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. See it. Out of here and go and have some fun but first you gotta tell me where I know you from This feels tight. This time This time